12 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag. In lunch bellen we straks met de hoofdredacteur van Omroep Brabant... over het vonnis gisteren van het zogeheten kopschoppersincident... en de rol die de uitgezonden beelden hebben gespeeld. Nu eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Rusland stuurt marineschepen naar de Middellandse Zee. Zonder wet, toch schone luiers in de zorg. En postbode hield jaren post achter... Geregeld zon, het blijft droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt in enkele buien... en aan de temperatuur verandert nog weinig. Zaterdag in het hele land enkele buien en wat koeler, 19 tot 22 graden wordt het. Rusland gaat twee schepen sturen naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee... om de aanwezigheid in die wateren te versterken... gezien de bekende situatie, zegt dan het staatspersbureau Interfax... Defensiespecialist Coco Lijn is van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat Rusland voor schepen richting Syrië sturen? Nou, een onderzeeër en een geleide wapenvergat, neem ik aan. Um, dat zegt ook niet alles, want een van de redenen zou kunnen zijn... dat er uh, apparatuur aan boord is waarbij men de, de, de, de Britse kruisers... de Franse uh, bewegingen, ook Amerikanen natuurlijk, in de gaten kan houden... want die gaan ook allemaal naar het oosten van die Middellandse zee toe... Tweede reden, uh, er is een Russische basis, marinebasis, Tartus aan de Syrische kust. En de Russen willen hiermee toch ook laten zien, van, denk erom dat je daar in ieder geval vanaf blijft, wat er ook gebeurt. En een derde reden is denk ik, ja ook wel wat u, wat, wat u zegt, de aanwezigheid, dat noemen we militaire show force. Als jullie het doen, dan kunnen wij niet achterblijven, want dat zou een beetje een handdoek in de ring gooien zijn. Hoeveel schepen heeft Rusland nu al in de Middellandse Zee ongeveer? Niet zoveel, ik weet het uh, ook niet precies, want het wisselt heel sterk. Uh, we moeten ons niet een overdreven voorstelling van die basisstarters maken. Daar liggen bijvoorbeeld lang niet zoveel schepen als nou, ik zeg maar wat de Amerikanen in, in uh, Bahrein hebben, waar de hele vijfde vloot uh, is gehuisvest. Maar het is wel het enige punt wat de Russen hebben in de Middellandse Zee. Uh, en dat zullen ze, uh, ze zullen niet accepteren dat bijvoorbeeld daar kruisraketten of mijnen voor worden gelegd zelfs, want dan worden ze echt boos. Ja, zij zijn niet op andere punten uh, in de wateren, in de omgeving in de regio um, actief. Uh, nou, als je de regio nog de Zwarte Zee zou kunnen noemen, maar dat vind ik wel wat erg ver weg, dan moet het antwoord nee zijn. Dus dat is dat marinepunt Tartus bij Syrië, ja, in Syrië. Ja, ja. Dus vandaar dat ze niet achter kunnen blijven eigenlijk. Uh, hoe zou het zijn? Gelooft Rusland er nog in dat een militair ingrijpen door het Westen kan worden afgewend? Het is ook weer een waarschuwing. Uh, ik denk dat de Russen uh, ja, dwars zullen blijven liggen. Dat is de discussie over uh, uh, uh, de toestemming die je moet hebben. Kies je de Koninklijke Weg via de Veiligheidsraad? Heb je alles geprobeerd wat de, de Britten genoeg lijkt te zijn... Uh, of negeer je het volledig. Er zijn ook nog steeds mensen in Amerika die zeggen van... We hebben we er allemaal niks mee te maken, laten we het nu maar gewoon doen. Um, het ziet ernaar uit dat het uh, zeker niet voor het weekend gebeurt... en dat er, denk ik, uh, nog wel langer gepraat gaat worden over deze actie. Er is tenslotte niet echt haast bij, zou je kunnen zeggen. Um, de Russen willen al die tijd ook op hun manier druk op de ketel houden... en dat doen ze dan ook weer op deze manier. Ja, ze zijn dan ook aanwezig. Defensie-specialist Kokolijn van Klingendaal, dank u wel. Ja. Er komt geen aparte wet waarin staat dat bewoners van zorginstellingen recht hebben op een dagelijkse wasbeurt en op een schone luier na een ongelukje. Het kabinet trekt die wet in, maar eh, staatssecretaris Van Rijn wil het beeld bestrijden dat daardoor mensen minder recht hebben op die zorg. Het wordt alleen geregeld in een andere wet. Deze wet lag in de Kamer en uh, veel partijen, niet alleen de regeringspartijen... maar ook uh, SP, D66, CDA, SGP, die zeiden van... ga dat dan niet in een aparte wet regelen, maar ga dat nou gewoon regelen in de wet... die je gaat maken over de langdurige zorg. En dat ga ik ook doen. En het feit dat er dus minder rechten zouden gaan ontstaan, complete onzin. Wat gaat u precies regelen dan voor die mensen? We gaan regelen dat uh, als je in een verzorgings- of verpleeghuis zit... dat je goede afspraken moet maken met cliënten en hun naasten... over welke zorg er geleverd wordt. Zodat je rekening kan houden met de persoonlijke omstandigheden. Geen standaardzorg, uh, maar maatwerkzorg. Ja, betekent dat ook als er eens een ongelukje gebeurt... dus als iemand eens een keer in zijn broek plast om het eens even duidelijk te maken... dat hij direct geholpen wordt dat dat recht daar dan is? Ach, luister, dit soort dingen behoren toch tot de basiskwaliteiten van de zorg... die we willen leveren in langdurige zorg. En dat, daar zouden eigenlijk geen wettelijke verplichtingen voor moeten zijn... maar dat gaan we wel doen in de wet voor langdurige zorg die ik ga maken. Waarom maakt u een wet die toch eigenlijk overbodig is dan? Uh, ik maak geen wet die overbodig is. U zegt het is eigenlijk helemaal niet nodig want het is de basiszorg. We moeten een nieuwe wet maken over langdurige zorg... De discussie is van ga je daar ook nog verdere waarborgen maken voor cliënten... dat ze goede zorgen krijgen, dat het ook voor iedereen duidelijk is. En die bepalingen die daarover gaan, gaan we ook netjes opnemen in de nieuwe wet. Geert Wilders van de PVV, de partij die eigenlijk dit wetsvoorstel geïnitieerd heeft... Uh, die zegt dat het kabinet is ziek als ze deze wet in gaan trekken. Uh, volgens mij gaat het niet om wie de wet indient. Het gaat om of we een goede wet hebben. En ja, misschien is hij teleurgesteld dat uh, zijn wet uh, dan niet door de Tweede Kamer komt. Maar als dan uh, de inhoud gelijk is of misschien wat beter is... Dan staat bij mij voorop. Niet wie hem dient, maar de inhoud. Dus dat kunt u garanderen dat wat in die wet nu staat, één op één overgenomen gaat worden? Uh, ja, of dat alle precies dezelfde bepalingen zijn, moet de Tweede Kamer natuurlijk uitmaken. Maar datgene wat beoogd wordt met deze wet. wordt keurig opgenomen in de nieuwe wet langdurige zorg die ik ga maken. Staatssecretaris Van Rijn in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een postbode in Tilburg heeft jarenlang post achtergehouden. Hij had een wijk met zo'n 750 adressen. En hij hield dus post achter. Mannen op staande voet ontslagen. In zijn schuur bleek post te liggen die terugging tot 2011. De zaak is deze maand aan het licht gekomen. Werner van Bastelaar van PostNL, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u die man op het spoor gekomen? We kregen klachten van uh, mensen uit een aantal wijken in Tilburg. Nou, klachten zijn voor ons een uh, indicatie dat er iets mis is. We zijn uh, uh, een intern onderzoek gestart. En we zijn uiteindelijk bij deze postbezorger terechtgekomen... die in eerste instantie bekende ja, een aantal uh, tassen te hebben achtergehouden. We zijn uh, later ook nog uh, in zijn schuur gaan kijken. Ja, en die lag uh, volledig vol met post. Ja, maakte die het ook open? Hij heeft een aantal gevallen heeft betrokken, bezorger de post ook opengemaakt. En ook dat hebben we in de aangifte bij de politie meegenomen. En waarom deed hij dat? Heeft hij daar een verklaring over afgelegd? Ja, dat, nee, dat is een zaak die bij de, bij de politie ligt. We hebben aangifte gedaan. En ik uh, kan en doe geen uitspraken over uh, de mogelijkheden waarom hij dit gedaan heeft. Ja, kunt u het allemaal uit gaan zoeken, want dat doet u nu, hè? Dat is correct. Wij gaan inderdaad alle post uh, uh, sorteren. Daar zijn we uh, deze dagen druk mee bezig. post wordt gesorteerd en we gaan vanaf volgende week uh, de, de post nabezorgen. gaan uh, huis in huis uh, bij de mensen langs ook even aanbellen en onze oprechte excuus aanbieden. En u uh, kijkt dan wel even of het nog zinvol is om bepaalde stukken te bezorgen. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, in principe wordt gewoon alles bezorgd. Maar u kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld een omroepgids uit uh, 2011... dat het weinig zin heeft om die uh, nu in 2013 alsnog te bezorgen. Daar hebben mensen wel voor betaald. Daar hebben de mensen voor betaald. En uh, uh, in veel gevallen, mensen die een omroepgids niet gekregen hebben, uh, zullen dat ongetwijfeld uh, gereclameerd hebben. Dan wel bij Post.Nel, dan wel bij uh, betrokken omroep. En uh, zullen waarschijnlijk in die periode de, de gids wel gekregen hebben. Maar daar gaat u toch niet over wat er allemaal wel of niet bezorgd kan worden? Nee, dat klopt. En wat dat betreft uh, uh, zullen we het meeste gewoon netjes bezorgen. Uh, uh, de regel is ja, dat, dat post die geen, geen waarde heeft of geen actuele waarde meer heeft... Ja, dat we daarvan zeggen, en, en mensen zitten daar ook niet op te wachten... dat we die niet meer bezorgen. Hoe voorkom je dit soort dingen nou? Want het is wel eens vaker gebeurd dan een postbode rare dingen doet. Het kan gebeuren, maar hoe voorkom je het? Ik denk dat je het nooit helemaal kunt uitsluiten. We selecteren mensen, we vragen een verklaring van, van goed gedrag. Uh, maar als iemand kwaad wil, dan, dan kun je dat bijna niet uitsluiten. Het is en blijft mensenwerk, het is te betreuren dat dit gebeurt. Maar aan de andere kant, we werken in Nederland met zo'n 22.000 postbezorgers. En in heel veel van die gevallen en gaat het echt heel erg goed. En die 22.000 mensen doen graag hun werk. Werner van Bastelaar van PostNL, dank u wel. Graag gedaan. De gemeente Terschelling wil dat de rederij Doeksen afziet van de aangekondigde winterdienstregeling. En Doeksen schrapt daarin een aantal afvaarten omdat het bedrijf verlies leidt... door de komst van een concurrent, de EVT, een veerdienst die in de handen is van eilandbewoners. De gemeente Terschelling daarover. Ja, ze willen veel minder boten inzetten. Bijvoorbeeld tussen de middag niet meer varen en de laatste om vier uur s middags terug... in plaats van tien voor s avonds... Dus dat heeft op het sociale gebied en op werkgebied gewoon veel consequenties voor ons. De schelling stelt nu een onafhankelijke onderhandelaar aan die een oplossing moet zoeken zodat iedereen tevreden is met het aantal afvaarten en de vertrektijden van de veerdiensten. De mediator moet voor 1 oktober met een oplossing komen, anders begint de schelling een arbitragezaak. Politiecommissaris Tom Driessen is door de korpsleiding van de nationale politie teruggetrokken als projectleider van een veiligheidsoperatie rond de wereldtop over nucleair terrorisme volgend jaar maart in Den Haag. Dat wordt de grootste veiligheidsoperatie ooit. Zo wordt gezegd, Den Haag verwacht 58 wereldleiders onder wie de Amerikaanse president Obama. Driessen leidde afgelopen anderhalf jaar de voorbereidingen voor die top. Maar de AIVD blijkt geen verklaring van geen bezwaar te willen afgeven, zegt verslaggever Robert Bas. De minister heeft Driesen onlangs benoemd tot nationaal commandant van de veiligheidsoperatie rond het nucleaire top van volgend jaar. En dat betekent dat er een onderzoek zou komen van de AIVD, een zogenaamde onderzoek naar een vertrouwensfunctie. En de IVD heeft nu gezegd, we geven geen verklaring van geen bezwaar. En dat betekent dat Driesen niet gehandhaafd kan worden op deze belangrijke plaats. En Driesen kwam in 2011 in opspraak toen hij ontslag nam als tweede man bij de internationale politieorganisatie Europol. Hij bleek in een privémail vertrouwelijke informatie over een sollicitatieprocedure te hebben doorgespeeld aan een oud collega van het korps Landelijke Politiediensten. De omzet in cafés is de afgelopen maanden fors gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... was de omzet in het tweede kwartaal ruim 6 lager dan een jaar geleden. Er werd 10 minder drank en voedsel verkocht in de cafés. En dat de omzet dan wat minder hard daalde... kwam doordat de prijzen omhoog gingen. Restaurants zagen hun omzet wel groeien met 3,4 Vooral juni was een goede maand voor de restaurants. En ook bij de hotels was er na twee kwartalen van krimp... nu weer een lichte stijging van de omzet. Het kabinet benadrukt nog eens dat de inzet van chemische wapens zo ernstig is dat er consequenties moeten volgen. Maar in een brief van de Tweede Kamer benadrukken ministers Timmermans en Hennis Plasgaard nog eens dat Nederland niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen dat in Syrië zulke wapens zijn gebruikt. Het kabinet vraagt bondgenoten die zeggen dat ze die bewijzen wel hebben om die informatie zo breed mogelijk te delen, ook met VN-onderzoekers. Timmermans en Hennes schrijven dat het wel zo goed als zeker is dat de afgelopen maanden en ook vorige week chemische middelen zijn gebruikt. Maar volgens het kabinet is dat nog geen onomstotelijk bewijs. En de ministers benadrukken nog eens dat het VN-spoor moet worden doorlopen. Sport. Christian Eriksen reist vandaag nog naar Londen om zijn transfer af te ronden naar Tottenham Hotspur. Ajax is op een paar details na rond met de Engelse club en heeft Eriksen toestemming gegeven om zelf met de Spurs nu te gaan onderhandelen. Ajax heeft 12 miljoen euro voor de middenvelder. Dat bedrag kan nog oplopen door bonussen tot 13,5 miljoen euro. En als vervanger van Eriksen wil Ajax Leren Duarte van Heracles kopen. De Amsterdamse club raakt mogelijk ook Toby wereld kwijt aan Atletico Madrid. De US Open is ja, dramatisch verlopen voor de Nederlandse tennissers in het enkelspel. Alle vier de Nederlandse deelnemers werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Als laatste verloor Igor Seisling van een Duitse qualifier. Seisling vertelde op Tennis TV dat hij het vooral mentaal zwaar had. Ik had geen goede edit toet op de baan. Dus uh, ik, ja, ik, was, ik was down eigenlijk de hele wedstrijd. Ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik speelde geen goed tennis. En, uh, ik ben nog steeds een beetje zoekende naar de vorm. en uh, Die kon ik ook in deze wedstrijd niet, uh, niet vinden. En daardoor heb ik een beetje mijn kopie laten hangen. En, uh, ja, als je dat doet, dan ga je geen wedstrijd winnen. Een enig lichtpuntje voor het Nederlandse tennis... was de overwinning van Kiki Bertens in het dubbelspel. Zij plaatste zich met haar Zweedse partner voor de tweede ronde. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Rusland stuurt marineschepen naar de Middellandse Zee. Het gaat allemaal om het conflict rond Syrië. Het kabinet benadrukt nogmaals dat het gebruik van gifgas... niet zonder gevolgen kan blijven...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 Goedemiddag, we blikken alvast vooruit op de uitreiking van de Big Brother Awards vanavond. En in het Mediaforum praten we over de opmerkelijke uitzending van RTL Late Night van gisteravond. Sowieso het nep-onderwerp over een nieuw bejaardenhuis. En ook een opstootje tussen Gordon en Playboy-model Angela Tilia. Die laatste zat aan tafel om over privacy en die Big Brother Awards te praten, maar kreeg daar van Gordon niet altijd de ruimte voor. Als je met je blote borst op internet gaat, dan weet je toch hoe laat het is. Het gaat niet per se om mij. Het gaat om de grondrechten nee, je in je de democratie Als je me even laat last uitpraten. Ik Oh, ik vind het zo erg. Ik heb eh, Gordon, over als het je met mijn blote titel op internet Misschien gezeten. moet je wat minder kook gebruiken, Gordon. Want je praat een nou, beetje door mee. heen. Gaksmeer. Natuurlijk spelen we ook de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag is Peter de Zwarte uit Seer Arendskerk, onze kandidaat. Als u zelf een keer mee wilt doen, dan kan dat natuurlijk. Mail uw naam en nummer naar nationale Dit is Radio 1. Lunch. Gisteren deed de rechtbank uitspraak in de zaak van de mishandeling in Eindhoven. En de rechtbank gaf veel lagere straffen dan het Openbaar Ministerie had geëist. De daders kregen een lagere straf omdat ze duidelijk op tv in beeld waren geweest. Daarmee heeft justitie inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Beelden waren te zien bij het programma Bureau Brabant van Omroep Brabant en Henk, Lem Henk Lemkert, moet ik zeggen, is daar directeur hoofdredacteur. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat beelden die de omroep, waarvan u de baas bent... Uh, heeft uitgezonden, van invloed zijn op de strafmaat? Ja, ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is... dat door het uitzenden van, uh, van, van die beelden de daders zijn gepakt. En wat de rechter daar vervolgens dan uh, voor oordeel uh, over heeft... is aan de rechter. Ik zou het aanmatigend vinden om daar uh, nu, uh, nu zelf iets van, uh, van, van te vinden. Wat wij hebben gedaan, daar is het programma ook voor bedoeld, is opsporing. En uh, de daders zijn keurig netjes binnen 24 uur gepakt. Ja, en wie bepaalt er wat er wordt uitgezonden? In principe ben ik eindverantwoordelijk voor alles wat er op Omroep-Brabant wordt uitgezonden. Maar onder dit specifieke programma, net als een, uh, bij opsporing verzocht en de AVRO... ligt een convenant dat uh, Omroep-Brabant heeft afgesloten met politie en justitie. En daarin heeft uh, uh, het Openbaar Ministerie een behoorlijke vrijheid uh, van handelen. En, en hoe ver gaat die vrijheid dan? Bepalen zij gewoon wat er wordt uitgezonden? Komt het daarop neer in de praktijk? Zij bepalen in de praktijk wat er wordt uitgezonden, ja. ja. En als u nou als hoofdredacteur denkt van... Dit, dit klopt niet voor mijn gevoel, kunt u daar dan überhaupt iets tegen doen? Zeker, dan ga ik het gesprek aan. En dat is in het verleden ook al een aantal keren gebeurd. Maar dat had dan te maken met bijvoorbeeld het laten zien van mensen die uh, pinpasfraude zouden hebben gepleegd. En dat bleek dan uiteindelijk iemand anders uh, te zijn. Dus of is overigens een probleem dat niet alleen bij ons opsporingsprogramma uh, aan de hand is geweest. Maar bij talloze anderen, ook bij de AVRO en opsporing verzorgd. Dat gebeurt. Um, en dan ga je met elkaar in gesprek. En, en dan spreek je af dat, dat alles in het werk moet worden gesteld. Om dat een volgende keer niet meer te laten gebeuren. Maar in dit geval uh, kan ik me prima vinden in het besluit van justitie om die beelden te laten zien. Ja. Maar hier is ook één jongen vrijgesproken... Hè? omdat zijn rol niet aangetoond kon worden. Maar die is wel ook in beeld geweest. Dus die ondervindt daar heel lang de gevolgen van. Ja, dat is absoluut uh, het geval. Maar dan nog denk ik dat in dit specifieke geval... Uh, ik heb de beelden heel vaak gezien en ze blijven even gruwelijk... dat uiteindelijk het, het, het belang om degene die het wel gedaan uh, hebben... achter de tralies te krijgen groter was en zwaarder moest wegen. En daarmee gaat u dus eigenlijk ook op de stoel van justitie zitten? Nou, nee, dan gaat justitie op zijn eigen stoel zitten. En ik vind dat in dat geval uh, uh, kan ik me daarin vinden, ja. U vindt, dan, u vindt dat u dus wel een oordeel mag hebben over opsporingsbelang? Want dat zegt u toch eigenlijk? Nou, het programma is bedoeld om uh, um daders op te sporen. En uiteindelijk is in dit specifieke geval heeft het Openbaar Ministerie bepaald uh, uh, dat deze beelden getoond moesten, moesten worden. Omdat het dermate serieus was uh, dat uh, die jongens die dat gedaan hebben snel achter de tralies moesten komen. En ik kan me daarin best vinden. ja. En is dit aanleiding, de uitspraak, nu het vonnis van de rechter om wel weer goed te gaan kijken of. Convenant aangescherpt moet worden of wat u in het vervolg gaat doen? Nou, er wordt iedere keer goed gekeken en we, we hebben het convenant net weer voor een jaar met elkaar uh, vastgesteld en daar wordt op regelmatige basis geëvalueerd en daar komt dit ongetwijfeld ter sprake. En voor mijn gevoel geef je gewoon een hoop zeggenschap weg over je eigen omroep aan politie nou, nee. en justitie. Ja, maar aan de andere kant werk je ook mee aan het veiliger maken van Brabant en daar kan toch niemand tegen zijn. Dat is ook een taak van de regionale omroep? Nou, dit is niet de taak van de regionale omroep, ik denk van ons allemaal in deze samenleving. Wat de beelden, als ze nog worden uitgezonden, heeft u ze dan aangepast... of worden ze nog in oorspronkelijke vorm getoond op televisie? Nee, maar op het moment dat de verdachten gepakt zijn... hebben wij de beelden gebleurd, zoals het heet. Oké, okay, dat is gebruikelijk ook. Ja. Okay. Ik dank u wel, meneer Leemkert graag, van graag Omroep dan. Brabant. Acteur Michiel Huisman gaat een rol spelen in de televisieserie Game of, Games of Thrones. In de HBO-serie speelt ook al Caries van Hout een rol. Volgend jaar april en mei is het vierde seizoen in ons land te zien. Het is nog niet bekend welke rol Huisman krijgt. De 32-jarige acteur maakte al een tijdje geleden de overstap naar de Verenigde Staten. Zo zat hij onlangs in de Brad Pitt-blockbuster World War Z. De laatste keer dat we hem in een Nederlandse serie zagen... hield hij zich met hele andere zaken bezig. Hé, hey, dokter Hugo. Hé, hey. Hallo. Jij kent me niet, hè? Ja, wel. Zeker wel. Je hebt me een tijdje geleden behandeld voor syfilis. Ik de behandeling een beetje gehad. Mm -hmm. Van alle markten thuis. Michiel Huisman in De Co-assistent. De margiet die morgen in de winkel ligt... is uh, gemaakt deze keer door onder gasthoofdredacteurschap... van Natasja Froger. Nummer belooft een openhartige kijk in haar leven te geven. Zo, vertelde ze, uh, zo heeft ze in Linda de Mol geïnterviewd. En kookte ze met haar ex... Johnny Boer, weet wel die topkok. Privacy Waakhond Bits of Freedom die deelt vanavond de Big Brother Awards uit. Eerder wonnen minister Opstelten, minister Donner en minister Schippers de prijs al. En vanavond een nieuwe ronde, dus nieuwe kansen. Tim Tornvliet is van Bits of Freedom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we de genomineerden nog even doorlopen van de publieksprijs dan wel te verstaan. Minister Opstelten wederom, belangrijkste ja. reden daarvoor. Uh, zijn uh, voorstel om de bevoegdheden van de politie uit te breiden, zodat ze ook uh, kunnen inbreken op computers van, van, uh, van, van burgers? Het verregaande hek, hekvoorstel. Uh, inderdaad, het, het, het hekvoorstel. Ja. En de tweede genomineerde, de NSA, AIVD? Ja, dat spreekt dat, dat, dat voor zich. Uh, alle ontvullingen rond, rond Prism hebben uh, aangetoond dat de diensten massaal aftappen. Uh, de, de, de NSA vooral, maar ook de Nederlandse AIVD. Ja. IID is uh, natuurlijk ook wel gericht op het op, nou ja, beschermen van onze veiligheid. Dus moet wel dingen, privacy schenden daarvoor. Ja, natuurlijk, het is altijd een afweging, maar uh, het is uh, ook heel belangrijk dat er transparantie is over hoe die bevoegdheden door geheimdiensten worden gebruikt. En uh, dat daar een goede controle op is. Nou, er is wel gebleken dat bij de NSA die controle volledig ontbreekt. Je hebt een geheim koort, die keurt soms alles goed. Uh, en de NRC kan daar heel veel informatie verzamelen. En er is ook dat onze geheime dienst vervolgens die informatie gewoon kan opvragen bij de NRC. Ja, ja. En dat ze het niet heel erg moeilijk doen over waar die informatie dan vandaan komt. Zoals minister Plasterk zei, van ja, daar, daar, daar vragen we nooit naar. Dus vandaar dat de IVD erbij zit. Dan de derde ja. genomineerde, dat is de financiële dienstverlener die het betalingsverkeer regelt, IKwens. Ja. Wat doen zij verkeerd met onze privacy? Ze hebben een plan aangekondigd uh, om de gegevens die ze hebben, uh, om die door te verkopen. En dat gaat om hele ge gevoelige informatie, want zij behandelen al die PIN-transacties. Dus elke keer als jij iets koopt in een winkel, zit die tussen jou en je bank. En zij verzamelen al die transacties. En ze dachten op een dag van, nou hé, hey, daar kunnen we best wel wat geld mee verdienen als ze dat gaan doorverkopen aan winkeliers. Okay. En wie, krijgt, wie heeft de meeste kans dan, wat jou betreft? Het is lastig, het is een publieksprijs. Dus het, het grote publiek uh, kan stemmen. Uh, maar in het verleden zal gebleken dat, dat vaak verrassende winnaars uitkomen. Je zou zeggen dat de NSA IVD wel, wel een hele grote kans maken door alle ophef die er is ontstaan over Prism. Maar ik zou minister opstelte ook niet uitsluiten. En ik ben dus een beetje een outsider. Ja, maar inhoudelijk gezien denk ik heeft dat ook wel aardige gevolgen natuurlijk als ze als ze geld gaan verdienen aan de transacties die ze doen rondom jouw pinbetalingen. Ja, absoluut. En er was ook heel veel ophef over die plannen. en zelfs zoveel ophef dat Ikwins heeft gezegd van nou, we, we trekken de plannen even terug. We zetten ze even tijdelijk in de koelkast. Ja. Uh, met namelijk tijdelijk. Maar misschien dat daardoor mensen denken van nou oké, okay, dat is ietsje minder ernstig. Maar ik weet het niet. Het zou, zou het zomaar vrachtend uh, kunnen zijn. Nee, de minister Opstelt heeft hem al eens een keer gewonnen. Dus ik denk dat hij best wel weer kans maakt. De vraag is natuurlijk wel, bereiken jullie nou eigenlijk iets met die prijs? Want gevoelsmatig wordt het alleen maar erger. Ja, ja nou, kijk, er komt veel meer aandacht voor en dat is goed. En dat is ook waarom de prijs er is. In eerste instantie om aandacht te vragen voor privacy-schenders, maar ook voor privacy in het algemeen. Nou, de afgelopen maanden, met dank aan Snowden ook, is er veel meer aandacht voor, voor, voor, voor privacy. Uh, dus, dus, dus dat is goed. En ja, er zijn bepaalde genomineerden, zoals minister opstelt. Je zei het al, die heeft al eerder gewonnen. De kans is klein dat hij nou in één keer zijn leven gaat beteren. Maar dat is geen reden om niet keer op keer te hameren dat, dat hij hele, hele verkeerde voorstellen doet. Nee, maar het is eigenlijk aandacht vragen, maar ja, dat er ook anders gehandeld wordt, dat is voorlopig een illusie. Uh, in het geval van is opstelte weet ik niet. Maar het is ook een signaal naar uh, zijn collega's en naar, uh, naar mensen in de Tweede Kamer. Uh, want nou, het plan van hem komt nog in, in de Kamer. Uh, dus het is ook een signaal naar hun van, nou, uh, dit, dit is een slecht voorstel, stem maar alsjeblieft tegen. Dankjewel, Tim Dornvliet van Bits of Freedom. Vanavond is dus bekend wie er gewonnen heeft. Dan is hier de laatste vraag de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vanavond dus in Amsterdam de uitreiking van de Big Brother Awards. Mooie aanleiding om in ons archief eens terug te luisteren... naar de eerste serie van het gelijknamige televisieprogramma. Die serie werd uitgezonden in 1999. We gaan luisteren naar een gesprek op dag 14... tussen bewoners Ruud, Sabine en Maurice. Ruud is af en toe wat buiten adem, want hij zit op een home trainer. Laatste keer was ik in, de, in blijdorp. kwam ik bij de, bij de tijgers. Als je een heel oude tijger hebt, een jaar of twintig... En dat was een, een oud omaatje van de jaren 80, die ging er iedere dag mm. naar die tijger. Die zat er allemaal mee te praten, hè. Oh, wel leuk. Ah, kom nou eens lekker hier, meisje. Kom nou eens hier. Oh. En die tijger die antwoordde ook van... Ja? Wat lief. Ja, dus voor die oude mensen is dan een houvast. Die heeft een man natuurlijk al lang niet meer. Nee. Die heeft niemand meer. Precies. Dan zoeken ze toch troost bij zijn tijger. Ja. Wat ik wel heel ja. erg eh, indrukwekkend vind, is... Eh, in het de, in de, de grote apenhuis, die, die gorilla. Nou, ja. nou, no, Die no, rug, no. jongen. Die spieren, jongen. Oh jongen, jongen. Heb je wel eens naar die, naar die handen gekeken? Goh, daar kan ik echt een uur kijken bij van Beest. Ja, ik ja, ook. Okay. Dus er gaat zo'n kracht vanuit. Hij is echt de baas, hè. Ja, en die gorilla waar hij het over heeft in Blijdorf, dat is niet Bokito. Want daar zou je natuurlijk meteen aan denken: die een paar jaar later uit zijn verblijf ontsnapte. Want Bokito ontsnapte pas in 2005. De beelden die te zien zijn op, op Radio 1.nl zijn trouwens ook heel indrukwekkend geweest. Ja, het is goed om dat even te vermelden. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Je het over echte zaken hebben. Jean-Pierre Gele vandaag, tv-recensent voor de Volkskrant en programmamaker Hadassa de Boer. Welkom allebei. RTL Niels, verslaggever Koenderecht. Die was er gisteren op Twitter helemaal klaar mee. Dat geemmer van krantenjongens op televisie ben ik heel erg beu, was zijn tweet. En dus heeft hij een voornemen. Ik ga kranten recenseren de komende tijd. Krantenjournalisten twitteren zich de duim er blauw met kritiek op tv. Dat kan ik ook. Jean-Pierre, voel je ja. je aangesproken? <laughs> uh, nou, niet direct. Ik zie eigenlijk Echt, vooral uh, mijn diagnose bevestigd... dat televisie tot lange tenen leidt. Dat is heel merkwaardig. Maar uh, bij televisie, zeg ik als krantenjongen... Uh, is al heel weinig ontvankelijkheid voor kritiek. Maar dat, er wordt uh, altijd alleen maar over uh, tv gerecenseerd. Kranten worden eigenlijk nooit gerecenseerd. Uh, nee, nou dat moeten ze vooral doen als ze daar zin in hebben. En ik vind het ook leuk uh, als die doorzet. Hij heeft er overigens maar twee, drie tweetjes aan gewijd, hoor. Uh, overigens vind ik het niet zo sterk om op dagen dat er internationaal groot nieuws is... de kranten te gaan lezen op of ze nog nieuws hebben. Wat we niet gisteravond al wisten. Want ja, dat is nou toevallig even lastig. Volgens mij putt televisie dagelijks bijna alle talkshows, maar ook nieuwsrubrieken... uit wat er s ochtends en s middags in de krant ja, staat. Dit is leuk. Dit gaat al jaren ja, zo heen ja, en weer. Nee, ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee. Maar ja, dit, wordt dan, dit wordt helaas geboren uit een soort uh, laat ik zeggen, een negatieve gevoel, volgens mij. Maar ik vind het wel een heel leuk idee om de kranten te recenseren. Want inderdaad, ik, ik, ik, ik ben dol op recensies over de media. Zowel over, over televisieprogramma's maar ook de bladendokter, heb je. Ja, ja. En, en het is eigenlijk heel raar dat dat maar er dat niet is. Maar dat moet op tv gebeuren, vind je? Uh, dat is nou, Je kan uh, het moeilijk in kranten doen. Nou, dan zou je een TV-maker we... vragen om voor jouw kranten een recensie te geven. Oh, ja. dat ja. zou kunnen. Ja, ja. Nou, dat vind ik. En, en, en, en het iets anders is dat er oh, altijd negatief gepraat wordt over, over televisie. Dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Ik bedoel, ja, ik ben zelf ook wel eens helemaal afgekraakt in de kranten meerdere malen. Het hoort er een beetje. Ja, <laughs> dat, mijn... hoort er gewoon, dat hoort er ook bij. Maar ik valt wel op dat er ook echt wel vaak positieve, positieve dingen in de kranten staan. Mijn ervaring leert ook dat televisiemensen die zich hieraan storen. eigenlijk meestal een, een ervaring hebben waarin zij werden aangevallen. En de gedachte dat dat misschien terecht zou kunnen zijn, of dat lezers het daar ook nog eens mee eens zouden kunnen zijn, die is meestal heel ver weg. Maar als je de verdeling zou maken positief-negatief, dan is toch over het algemeen wordt er, vaker dingen worden er afgemaakt dan dat ze nou, worden geprezen. Nou, afgemaakt. Ik zelf uh, vat spartiet. mijn taak als criticus uh, een beetje letterlijk op. Uh, ik vind kritiek op zichzelf interessanter dan uh, bejubelen. Uh, maar dat is een opvatting hoor, dat hoeft helemaal niet. En ik geloof eerlijk gezegd dat ik zelf, uh, ik wil er althans voor waken... dat ik niet elke dag met een fileermes klaarstaal uh, met de vraag... wie zal ik nu weer eens gaan behandelen? Uh, ik heb volgens mij ook wel oog voor mooie dingen die te leren. Want dat is wel een beetje de zweem die eromheen hangt. We hebben natuurlijk hier het ja. soort forum gehad met jou en Pieter Klein... <laughs> ja, op ja, daar RTL, zat ook veel je ook echt uh, voor zuur werd uitgemaakt. Ja, maar het, is ja. wel zo, het is wel zo dat het veel makkelijker is als je een mening moet hebben om je te ergeren als je televisie kijkt... om dingen stom te vinden, dat merk ik bij ja, mezelf. Oh, ik om, dingen, om dingen heel erg mooi te vinden. Ik, zie, ik, zie, ik kan heel vaak formuleren... waarom ik iets, dat ik iets stom vind... of waarom ik iets heel, of ik iets heel erg mooi vind. Het is moeilijker het is om het te brengen. Het is lastiger. Ja, ja. Ja, dus als, ja. ik, als ik een column zou hebben over is televisie... Ook, is ook zou die zeker vaak, vaak negatief zijn. Ja. Ja. Nog wel even, Adassa, dus ben ik wel benieuwd... Naar wat jij vindt, want uh, Jean-Pierre zegt al... Van, ja, de, de tv volgt de krant... en de tv-makers hebben lange tenen. wie? Wie volgt wie? In jouw ervaring? Uh, wie volgt wie? Ja, nou ja, dat, dat is toch een wisselwerking? Volgens mij is er niet één iemand. Je, je, je volgt elkaar. Zo ja, is dat het. Is ook en, zo. En, en, en ik bedoel, helemaal tegenwoordig met het, met het nieuws dat 24 uur per dag doorgaat. Uh, ik heb daar niet uh, één. Één mening over. Je volgt elkaar, je hebt elkaar ook nodig. Dat ook. Ja. Dus kijk of Oendrecht dit gesprek ook eens geluisterd. En dan kan hij niet alleen ja. de krant recenseren, maar ook... Radio een, recenseren meteen. is ook nog een... Precies, gebeurt ja, het ja, ook dat niet zo vaak. Ja. Goed, na half één dan uh, hebben we het uh, onder meer over uh, de uitspraak van de rechter gisteren... in het zo zogezegd. En uh, de uitzending van RTL Late Night ook straks. Dit is Radio 1. E. Maar eerst het laatste nieuws van Jan van der Putten. Het kabinet benadrukt nog eens dat de inzet van chemische wapens... zo ernstig is dat er consequenties moeten volgen. Maar in een brief van de Tweede Kamer benadrukken de ministers Timmermans... en Hennis Plasgaard nog eens dat Nederland niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen... dat in Syrië ook zulke wapens zijn gebruikt. Rusland stuurt twee oorlogsschepen naar de Middellandse Zee... om zijn positie daar te versterken. Volgens het Russisch persbureau Interfax heeft het besluit te maken... met de bekende situatie in de regio. Een verwijzing naar het conflict in Syrië. Het kabinet is niet van plan om de stukken voor Prinsjesdag nog deze week openbaar te maken. De Prinsjesdagstukken, het woord zegt het al, komen op Prinsjesdag, is de reactie van minister Dijsselbloem van Financiën. Hij reageerde op het verzoek van SP-leider Hoemer. Die eist dat de kabinetsplannen voor 2014 al deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd. En de gemeente Terschelling wil dat rederij Doeksen afziet van de aangekondigde winterdienstregeling. Doeksen schrapt een aantal afvaarten omdat het bedrijf verlies leidt door de komst van een concurrent, de EVT. Terschelling stelt nu een onafhankelijk onderhandelaar aan om een oplossing te zoeken. Dat zijn de hoofdpunten. En met B verkeersinformatie dan John Bakker. Met een flinke file in België net over de grens vanuit Breda naar Antwerpen op de E19. Voor Antwerpen na een ongeluk, inmiddels 12 kilometer. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan dan ook bij te omrijden via Roosendaal. Over de A17, de A58 en de A4. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum met Hadassa de Boer en Jean-Pierre Gele. Net bespraken we het al even in het mediajournaal over de strafverlaging. Of lagere straffen die zijn uitgedeeld aan de kopschoppers. De Openbaar Ministerie had de beelden van de mishandeling niet mogen uitzenden, vond de rechter. En dus eh, kwamen er lagere straffen dan geëist omdat de jongens al schade hebben opgelopen. Hadassa begrip voor eh, het oordeel van de rechter? Um... Ja, wel zeker begrip voor het ordeel van de rechter. Maar ik vind het ook gewoon een heel moeilijke situatie. Kijk, je hebt natuurlijk helemaal totaal geen medelijden met die jongens in de eerste plaats. Want het zijn gewoon, ik zag die beelden toevallig gisteren met mijn zoon. En die had echt iets. Welk land is dit? Het is gewoon zo ontzettend afschuwelijk wat daar Dat gebeurt. Dat is nog niet eerder gezien. Uh, hij had ze volgens mij ja. nog niet eerder gezien. Nee. Knap, nee, nee. Ja, knap. Ja, ja, knap. Uh, niet waar ik bij, niet bij was. Het kwam nu, nu, nu helemaal binnen. En uh, die schrok die daar heel erg van. Ik dacht ook, ja, het is ook wel echt walgelijk wat, je, wat daar gebeurt. Um, en, uh, en, maar ja, aan de andere kant, inderdaad, dat die beelden zijn uitgezonden. Dat mensen daar hun leven lang. Uh, Ach, door achtervolgd worden, ook jongens van 16... Hè, die daar staan toe te kijken, dat is natuurlijk een rare gang van zaken. Dat het ook op, de, op, de, op het scherm is geslingerd... voordat daar goed uh, afleg ja, over is, uh, is. Dat de echt... hoofdofficier van justitie er niet over geïnformeerd ja. is. Dat dus tot standkoming klopt er niet nee. helemaal. Maar wat ik ook weer heel gek vind, is dat dan bijvoorbeeld... Dat ze, ja, ze zijn al genoeg gestraft. Dus dan gaat eigenlijk doordat het volk en media hier... op een bepaalde manier op reageren. Doordat iemand bijvoorbeeld van, van -News, iemand zo lastig valt... Met, mm -hmm. met een camera en met een microfoon, dan, dan is het, die, die voert dan de straf uit eigenlijk. Dus Misschien, Dat is, dat daar, is ook heel vreemd. Ik ben vreemd. de grote lijnen wel met Hadassah eens. De pijn zit hem volgens mij voor een deel in een, in een juridisch gedeelte. De hoofdofficier had toestemming moeten geven. De gedachte vervolgens is dat jij als kijker, als die beelden dan toch worden vrijgegeven... dat jij als kijker netjes de politie belt met een mededeling... ik weet wie die ene meneer is. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan. De pijn zit hem voor het andere deel in de nasleep. Ja. Ja. Dat geen stijl en pound zich erover ontfermd hebben. Dat de namen onmiddellijk verschenen. Verenigend. Dat werkt dus wel. Die maar namen ook zijn dat binnen jongens, een halve dag bekend. Uh, hun opleiding kwijt zijn geraakt. Ja, uh, en dat uh, als collateral damage ook nog een paar mensen met dezelfde naam toevallig uh, gelinkt werden bijna. Mm -hmm. uh, ja, dat ook. Publiciteit ook, ja. Uh, dat is uh, bijkomende schade. En ik denk dat uh, iemand als Danny Goossens... een jonge verslaggever van Pound... Van Pound ja. die ik wel om allerlei redenen uh, kan bewonderen... zich toch nog even moet afvragen... hoe zinvol het nou achteraf is geweest... Ja. dat hij avond aan avond achter die Brent L aanliep... met, ja, waarom eigenlijk? Een van die uh, om te vragen ja. of hij spijt heeft. Want de rechter heeft nu dus in zijn vonnis letterlijk gezegd... dat dit een reden was... Uh, namelijk dat, dat de verdachte tot in zijn huis gevolgd werd... Uh, om strafvermindering ja, te geven. Ja. ja, wat is dan je, je opbrengst eigenlijk? En, en de opsporingsprogramma's van omroep Brabant, in hoeverre moeten zij checken en zelf bepalen wat ze uitzenden? Dat hoorden we net hè, van de, van de hoofdredacteur ook. Er is gewoon een convenant, daarin staat eigenlijk van ja, justitie bepaalt. Ja, nou ja, ik weet niet, dus er kwam, gisteren was er ook een discussie over bij knee van, van de brink. En daar begrepen we ook dat de burgemeester zich nu gaan bemoeien. Daarmee gaan, daarmee bemoeien, daarmee gaan ja. bemoeien. Maar dan nog, je bent zelf hoofdredacteur van je eigen zender. Ja, dat is, dat is waar. Maar dan maar moet je stoppen die... met je programma. Want dit soort beelden, niet exact dezelfde, maar van zakkenrollers of van autokraak. die worden wekelijks op allerlei regionale zenders en bij opsporing verzocht uitgezonden. Ja. Met de vraag: herkent u deze man? Ja. Ja, dat Zou je dan jezelf? moeten zeggen: dan, dan moet je eigenlijk overgaan tot wat je hebt: de politiebericht, opsporingbericht. Dat, dat de politie en justitie die zendtijd aanvragen. Dat ja, is duidelijk het niet. On een onderscheid. Van mij hoeft het niet. Ik, uh, vroeger uh, moest je opsporing Verzocht... altijd een heel verderfelijk programma vinden... Maar ik is het vind... waar? Ah, ja, of... ja, dat was, ja, dat wist uh, ik ook niet. Waarom was dat? 20, ja, 20 jaar geleden. Ja, omdat het bijvoorbeeld de gedachte uitlokte dat uh, op elke hoek van de straat een, een struikrover staat. Oh ja, ja, ja, ja. Net zo goed oh, als de Het de gevoel van doen. onveiligheid vergroten. Ja, dat ja. Is, uh... en ik moet bekennen dat ik ook wel eens uh, wat angstiger om me heen kijk om elf uur s'avonds. als ik uh, net opsporing verzocht heb gezien. Nee, maar Jean-Pierre. Uh, ja. Maar, maar wat, wat vind je dan nu hoe hier omgegaan, hiermee moet worden omgegaan? Nou, ik vind het zelf helemaal niet zo erg dat dit soort programma's bestaan. En ik kijk, het is geen journalistiek. We nee. moeten niet denken dat het een, een soort een brandpunt is. Nee, het is een programma waarin de omroep zich totaal heeft overgeleverd aan het OM. En het is waanzinnig effectief natuurlijk, ja. dat ook binnen 24 uur zijn die, zijn die jongens gepakt. Alleen de ellende is nu, dat vind ik, door alle social media en dat dat het, je blijft achtervolgen, dat je er nooit meer... Ja. en dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Dat is natuurlijk op heel veel fronten zo, waarvan je denkt... ja, is dat nou terrein van het publiek? ook met, ja, met die Maar dat heeft dan niet zo de met onder Brabant te maken... als wel met nee, de maar impact van alles, internet. Precies, maar ja, ja. Dat, dat maakt wel dat je met alles... zo ontzettend voorzichtig moet ja. omgaan... omdat uh, iedereen meent zich overal mee te kunnen bemoeien. Ja. Dat is wel een beetje griezelig. Ander onderwerp, gisteren de uitzending van RTL Late Night. Ah. Niet alleen uh, het relletje, ja, ja, ja, dat komt waarschijnlijk ook dan. nog wel te ja. sprake. Maar ja. eerst uh, het inhoudelijke gedeelte waar oh, het om ging. Die koepelgevangenis in bedoelt. Breda. Die zou worden oh, omgebouwd oh ja. tot een budget te huis. Tenminste, dat was de afgelopen dagen te horen. En hij is ook uh, veelvuldig, uh, is daar aandacht aan besteed. In verschillende media. Tot aan gisteravond dus. Want toen onthulde ondernemer Aad Aalborg in late night dat het niet waar was. Samen met verzekeraar Lloyd wilde hij eigenlijk een statement maken. En aandacht vragen voor uh, het onderwerp. Dat is gelukt. Adassa. Ja, dat is gelukt. In het, in het verleden wel vaker. Op die manier zijn er uh, dingen onder de aandacht gekomen. Ik, nou ja, ik vond het helemaal fantastisch. Toen natuurlijk die, die donorshow van BNN... is misschien wel ja. de eerste keer die, dat het zo groot binnenkwam... over een, een, een, een probleem uh, waar niet eerder zoveel aandacht voor, voor was. Tegelijkertijd heeft dat uiteindelijk heel weinig opgeleverd. Ja, en, en, en wat, ik, wat ik vind... het is ook langzamerhand een beetje makkelijk... en ik vind het ook eigenlijk wel ondermijnend voor de serieuze pers. Want uh, ik begreep dat de Volkskrant hier die hierover geschreven heeft wel heeft proberen te checken. Van is dit een grap? Is dat? Nee, nee. Ja. Het bleef, nou ja, dus dan doe je best. En dan is gevraagd van, is het een grap? Nee? Het, ja, serieus? Ja. Dus dan wordt dat overgenomen. Ja, en dan is het toch een grap. En op een gegeven moment werkt dat toch een beetje aan verricht. denk dat je ook een, je verantwoordelijkheid moet nemen... als je dit soort nieuws onder de aandacht wil brengen. Want het als effect op de lange termijn is misschien wel... Ja, is misschien wel averechts. ja, ja als we in dit maken in ieder geval, dan? Dus, als... Wist het dus, maar de rest ja, van de media... Ja, het dan wel, het maar de rest van de media... Ja, precies, als je zo'n stunt uithaalt... heb je wel een, eigenlijk een grote verantwoordelijkheid. Ja, maar het is wel een statement wat je kunt maken op die manier, Jean-Pierre. Ja, maar volgens mij kun je dat maar één keer maken. Want de volgende keer, als we die meneer nog in de publiciteit zien... Pff, <laughs> de, de, de, kap je wel weer ja, ja. achter de oren natuurlijk. Maar journalistiek is een kwestie van vertrouwen vaak. En ik verzeker je dat het morgen weer kan lukken... om onzin in Tuurlijk. de pers in te slingeren. En dat gebeurt met enige regelmaat. Als jij een persbericht stuurt namens een of andere vage stichting, nou, je zult zien dat het zomaar in de krant kan komen. Ja. Ongecheckt. Of misschien soms Heerlijk. half gecheckt. Maar is dan de volgende vraag: moet je dan een podium bieden om dat te onthullen? Wat gisteravond dan is gebeurd? Uh, nou ja, als je aan het eind van het hele verhaal erbij zegt dat het een grap is, ach, dan heb je een stuntje te pakken. Zeker in het talkshowcircuit moet je het vooral hebben van uh, fitties en stuntjes. Uh, dus dat vind ik op zichzelf niet verwerpelijk. Als uh, een, een serieuze actualiteitsrubriek als, als het Nieuwsuur het had gedaan... Dan, uh, dan zou het Hek van de Dam zijn. Ja. Ja. Dus dat Dit is, is, bij jouw is uh, wel een verschil. Ja. ja, Diezelfde uitzending. Er gebeurde meer. We hoorden het al even aan de kop van uh, Lunch, Ancilla Tilia, de playmate. En activisten dus Precies. van Bits of Freedom. Daarvoor was het de gast in ieder geval om te praten over die Big Brother Awards. Uh, maar ze kregen het aan de stok met Gordon. Als je toch met je blote doos op internet gaat, dan kun je toch verwachten dat mensen daarop reageren. Lieve Gordon, Wat wil je nou? lieve Gordon het gaat niet, niet om mij. Om mij. Ja, maar, echt, dat het gaat op. niet om jou, maar je zit net wel te vertellen dat je er last van hebt. Dat je ook gestalkt bent. Ja, heel, un, heel erg raar. Om, omdat Humberto mij vroeg, en heeft hij daar zelf dan ervaring dan je mee? Toevallig heb sorry, ik daar persoonlijke ervaring mee. Wat ben je dan Toevallig heb ik daar persoonlijke ervaring mee. Ja, en daarna geeft Humberto dan in. Zij stop nu is het klaar. Excuses aangeboden, niet meer over doorgaan. Ophouden. Wat vond je ervan, Jean-Pierre? Uh, ik, ik vond het nogal beschamend, eerlijk gezegd. <laughs> maar eigenlijk niet zeer vanwege die mevrouw... want die vond ik eigenlijk heel goed uit haar woorden komen... op een relevant punt, namelijk privacy. Maar dat hele punt... Het kwam eigenlijk nauwelijks meer uit de verf. Uh, maar wat ik eigenlijk het beschamend vond... is het kennelijke ambitieniveau van deze talkshow. Ja, dat nee. zich nu na drie avonden een beetje begint uh, af te tekenen. Het is een soort uh, verlengde uh, RTL Boulevard met Bram Moskowitsch. Dus en... Zelfde hoofdredacteur? Maar... Ja, klopt. Maar goed, uh, dus op dus zich zat zij daar voor een serieus onderwerp. Ja, maar dat kwam en, helemaal niet uit de verf. Ja, maar als je gier en goor uitnodigt aan tafel... dan weet je dat het gieren wordt... En dan heb je kennelijk ook niet de ambitie om, om een klein beetje serieus uh, onderwerp aan te pakken. Nee, nou ja, als je de combinatie met die een alleen... grote gaat uithalen aan tafel, wat was nou de bedoeling van gisteravond? Nou, ik had het idee dat ze wel serieuze aandacht voor die oudere zorg wilde hebben. Juist door Geer en Goor oh, wow. en Oudborg over <laughs> ja. uit te nodigen. Ja, nou ja, en misschien is, is, is, is dit boegbeeld van uh, de privacy... voor de privacy is, zie je misschien ook niet in iedere, in iedere talkshow terug. Ik vind wel dat ze zichzelf trouwens heel erg onderuit haalt... door heel erg op te komen voor het belang van privacy... en dan vervolgens heel hard over iemand anders aan tafel te gaan roepen... dat hij kook gebruikt. Dat is er ook een beetje zo'n insinuerende opmerking <laughs> te gaan maken. Daar haal je jezelf echt gigantisch mee onderuit... Uh, ja, ik, ik had het opstaan, die, die, dat programma. Ik hoorde het, het nou Ik dacht alleen maar wat een, wat een herrie. En wat, het lijkt me wel een stelletje viswijven daar op, op televisie. Ik zat er half te lezen en ik, ik, ik, vo, ik hoorde helemaal niet meer waar het daar Dit is kapag. wel nee. iets waarover nagepraat gaat worden. Ik nee, ja, nou dat doen wij nu al. naar. Ik heb daar een en naar. wat Dat is oh, gewoon een, inhoudelijk. Oase van rust. Ik zette daarna een nou oase van naar, rust, zou ik het ook zeggen. Van. Ik vond ze aan zeggen: goed. het is saai en gedegen. Dat ja trekt niet de aandacht Maar het ging wel ergens over bij Knevelen van de Brink. En dat vond ik ook wel weer een verademing, eerlijk gezegd. Hoeveel kritiek ik verder ook op ze heb. Maar ja, ik vind het wel... Kijk, er moet natuurlijk ook... Iedereen vist al in dezelfde vijver. Dus op zich is het... Vind ik het helemaal niet gek dat hier bij een RTL-programma... Dat er meer mensen zitten die, die bij RTL Boulevard ook de revue passeren. Dus... Uh... Ik ja. heb wel het idee dat er in ieder geval een, een zie onderwerp moet zijn. Hoe het dan ook zich uitkristalliseert. Ja. Dat er één entertainmentgast, of een koppel in dit ja. geval... dat er wel een duidelijke keuze wordt gemaakt. liefst iemand uit nieuws. eigen stal van RTL... Hè, die zijn eigen programma dan mag komen ja. aankondigen. Nou ja, dat, dat... dat gebeurt bij andere talkshows ook hoor, in de wereld. Maar dat dat door, is waar ook. Dat ja, ja, is overal. is waar. Maar ik, uh, ik vind het allemaal nog niet lekker uit de verf komen. Jij week. twitterde uh, de huur van de locatie is voor drie maanden. Ja, ja, maar bij dat, RTL. Is, dat is geen geheim. Dat uh, heeft Humberto oh, dan zelf in oh. talloze interviews met hem uh, zelf gezegd. En daarna gaan ze wel kijken of, het, uh, of ze doorgaan. Of misschien op een andere locatie. Maar ik. Ja, maar het geluid wel... blijft dat ook nog steeds. Ja, het ja, een discussie maar we hebben Want ik weet maandag weer zo'n vlotte, leuke jongen. die dan weer gaat interpreteren aan de zijkant. En dan ook het grapje van het twitteren van Rutte. I, al die dingen hebben. Dat vind ik veel storender. Dezelfde elementen. De een heeft de ZEP-service, de ander heeft dan ja. deze telefoon. Dus ik denk, zet gewoon mensen. Je hebt al die die, die commercial break praat gewoon door. Wat, wat, ja. is in wat is nou het probleem? Zijn mensen bang dat we niet uh, lang achter elkaar kunnen luisteren? Ja. Dat verbaast me, dat denk ja. ik, ja. Nog even in het verlengde daarvan, hoeveel televisie wij kijken is oh, maar ja. weer eens onderzocht. Tweeënhalf uh, uur per dag gemiddeld. Daar ja. ja, kom jij wel aan natuurlijk. Doe je werk, <laughs> beroepsmatig. Ja. Jij had dat gemiddelde dat zo omhoog, omhoog op, waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja, ik ben die ene kijker die de statistiek allemaal haalt, ja. Ja, maar Vergeten. het is 201 minuten, geloof ik, ja. ik in totaal. En, en actief stond er ook, Het is dus niet dat hij als een als Een soort lamp aanstaat dat, ja. is dat je echt kijkt. Oh, want ik dacht: van ja, als je de Tour de France aanzet en die blijft de hele nee, dag, dan aanstaan dit al... dat. Is urenlang TV, betaald. dit was echt ja. de ogen aan het scherm. Ja, ja. oude TV springlevend. Al ik in vraag me wel. Hem wel altijd af hoe ze dat nou precies onderzoeken, hoor. maar daar zullen vast. Nou ja, weer met die, met, die, met, die, met, die, met die kastjes naar aanleiding van die, van die kijkcijferkastjes. Dat is natuurlijk ook dat maar zijn er maar zo ze weinig. Dan ook de beweging van je oogbol, hoe actief je kijkt, <laughs> ja, ja, dat kun je natuurlijk niet meten. Nee, ten. dat lijkt mij ook tegelijkertijd blijven de, de reclameinkomsten zakken. Misschien dat met dit onderzoek de adverteerders ook denken... nou, ja. goede gelegenheid om maar weer eens uh, wat meer te adverteren. Nou, Dan of... doe je net alsof er geen crisis bestaat. Precies, het is natuurlijk <laughs> alleen maar met, met de, de kiezers te maken. Ja, ja. Dat, dat lijkt mij het grootste element hierin. Een ander punt zou kunnen zijn dat uh, in het algemeen toch wel bekend is... maar televisiemakers maar mogen het graag onder stoelen en banken steken... <laughs> dat reclame een zetmoment is. Ja. Het zou best wel eens kunnen dat adverteerders... ook dat wel inmiddels in de gaten krijgen. Nou, ja. En dat daardoor ook meer gekeken wordt naar de televisie. Nee, dat klein. zou niet te ver doorgevoerd zijn uh, waarschijnlijk. Nee, nee. nee ieder, ieder medium, ook kranten, heeft last van dalende advertentieinkomsten. Ja. Dat ja. er is geen enkel medium. Ja, internet en heel klein Internet beetje. natuurlijk een beetje. Ja, hard. maar dat schiet ook niet heel erg ja. op. Maar ik vond wel een enorme, ja, enorm veel minuten televisie. Ja, ja ik maar ik van er wel ik echt een, uh, een deelverklaringje voor. De laatste jaren is Twitter opgekomen. En Twitter gaat zeker s'avonds voor drie kwart over televisie. Dat is een enorm bindend medium geworden. We vinden het kennelijk heerlijk om vooral ons gal te spuwen... met ja. z'n allen in een soort nationale huiskamer... Uh, waarin we allemaal uh, ons erger aan de stopdags van Matthijs van Nieuwke. En dit kunnen we allemaal zien, dus kunnen we daar met z'n allen over twitteren. Ja, ja. <laughs> ja. we kunnen Netflix Toch uh, weer, weer dat negatieve, hè? Ja, dat zit een beetje zit daar in de ook als in. Ja. Jean-Pierre, verras ons morgen en zet Geet. een positieve recensie in. Uh, ja, je uh, was vandaag ook redelijk maild. Volgend. Ik was redelijk ja. bedankt, maar, <laughs> Ik heb jullie beiden voor vandaag in ieder geval. Jean-Pierre Gelen en Adassa de Boer. Dankjewel, Graag gedaan. She's got one, she's got a thousand faces for the sun To shine upon, not for me And if you knew the smiles that she kept from me And you, those turns she took we couldn't see Then you got no way to say Our bodies are the same since she faced away And you hold your hand and stand By the broken baby ground that she played when you were here She's got one She's got a thousand tears to tumble down a troubled frown not for me and If you read letters that she bleeds for you and me those rivers are for poetry then you got no way to say our heavy hearts can hear another beat of yesterday And you hold Your head, did by the batted book she read, she was lying next to me. Yeah. She's got one, she's got a thousand miles. Left to run towards the young, but not to me And if you knew The colored fists were bruising black and blue Those times it touched but couldn't see Then you got no way to say Our sullen souls can hear another sound just disappear And you hold your love above The rising water mark, of the different lives we live. Het is de radio-ECD van deze week, Man Friday, met het nummer The Girl with a Thousand Faces. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen en dat doen we met Peter de Zwarte uit Zeer arendskerken een prachtig plaatsje in Zeeland. En uh, jij zei al, Peter, ik ben uh, op doorreis. Want anders is even, even een stukje Hilversum, dat is wel, uh, wel erg ver. Hè? Ja, dat klopt. Dus je was gisteren al begonnen met reizen en uh, vanda ja. <laughs> vandaag ben je in Hilversum uitgekomen. Ja. Je werkt in de gezondheidszorg? Ja, klopt. Met mensen met een beperking, verstandelijk? Een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Oké. Okay. En dat doe je in Zeeland ook? Dat doe ik in Rotterdam. Oh, ja, kijk. Dus je bent sowieso veel aan het reizen. Ja. Nou, nu om de nieuwsquiz te spelen. Onderweg heb je natuurlijk alle gelegenheid altijd om op de hoogte te blijven van wat er zo al speelt. Dus ik stel voor dat wij gaan beginnen met het vaststellen van jouw nieuwsfactor. Oké, okay, prima. De nationale nieuwsquiz. Samir A komt voorlopig vrij. En dat is tegen de zin van het Openbaar Ministerie. Een man die niet echt afstand heeft gedaan van zijn oude gedachtegoed. Nog steeds acht hij een gewapende strijd en jihad geoorloofd. Volgende week heeft Samir A twee derde van zijn straf uitgezeten. En dus komt hij vrij. In september vrij. September, dat is volgende week. Volgende week. Volgende Samir. week. Dat is een verrassing. Samir A. dus. Uh, komt vervroegd vrij. In 2008 werd hij veroordeeld tot 9 jaar cel voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Maar de rechter ziet geen reden om hem langer vast te houden. De vraag is, Samir A. zat zijn straf uit in welke gevangenis... Grote vraagtekens boven het hoofd van Peter de Zwarte. Was dat in Amsterdam? Nee, het is een plek waar jij werkt, in de schi. In Amsterdam, in ieder geval, of in Rotterdam, in Rotterdam. In de stad waar je werkt, laat ik het zo zeggen. Op 6 september, dus komt hij vervroegd vrij en dan heeft hij twee derde van zijn straf uitgezeten. Aan de vrijlating van Samir A stelt het Openbaar Ministerie wel een aantal voorwaarden. Naast een enkelband en een mediaverbod, heeft Samir A vooral moeite met een verbod op wat? Het verbod om te reizen, want hij wilde emigreren. Klopt inderdaad, verbod op emigratie. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij eigenlijk naar de Verenigde Arabische Emiraten wil, maar het mag niet omdat hij dan moeilijk in de gaten te houden is. Dus hij legt zich in ieder geval bij de voorwaarden neer, overweegt wel een kort geding om ze door een onafhankelijke rechter te laten toetsen. We gaan naar vraag drie, dat is een kop uit de krant. en Ik wil van jou graag weten waar die over gaat. Het citaat is, zij baalde ook van concessies. Gaat dit over één, Anne Goldstein... die vertrekt als artistiek directeur van het Stedelijk Museum. Volgens insiders heeft ze nooit in Amsterdam kunnen aarden. Twee, Meerthe Hilkens, stapt op als Kamerlid voor de PvdA... dat ze naar verluidt het strafbaar stellen van illegaliteit... maar moeilijk kan verdedigen. En drie, of drie, Catherine Ashton, de buitenlandchef van de Europese Unie. Zij vindt het lastig dat er met 28 lidstaten... Gezamen namelijk één conclusie getrokken moet worden over Syrië. Het citaat is, zij baalden ook van concessies. Volgens mij gaat het over Mirthe Hilkens die uit de PvdA stapt. Ja, klopt inderdaad. Ze zei in een korte verklaring... de manier waarop ik invulling wil geven aan mijn ideale strook... helaas niet met de wijze waarop ik politiek kan bedrijven. En daarmee is ze in korte tijd de tweede PvdA'er... die uit de Tweede Kamerfractie stapt. Half juni stapte welk Kamerlid ook al teleurgesteld op. De voornaam is Desiree. We willen altijd achternaam horen. Ja. Um, iets met polsjes. Dat is een oud-wethouder in Rotterdam. Okay. De Desiree Bonis. Bonus. Bonis, ja. Afgelopen zaterdag schreef zij een opiniestuk in NRC Handelsblad... en betoogde ze dat met name de VVD het buitenlands beleid van de regeringscoalitie bepaalt. En dat ja. is, was haar portefeuille. Goed, We gaan naar een fragment. Het is een heel kort fragmentje waarin jij moet zeggen wie wij horen. Dus luister goed naar de stem. Dat duurt niet al te lang. Militair ingrijpen en met wapengekletter ingrijpen. Het verleden heeft alleen maar uitgewezen dat dat de zaak alleen maar verergert. Dat is uh, Roemer. Emiel Roemer van de SP. Precies, een kort fragment, maar wel een heel herkenbaar stemgeluid. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Syrië. Partijen zijn daarvoor speciaal teruggekomen van recess. De SP heeft aangegeven tegen militair ingrijpen te zijn. De Kamer krijgt vanmiddag uitleg van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en van welke andere minister... Minister Hennis Plasgaard van Defensie. Ja, dat klopt inderdaad. En zij moet vooral uitleggen over de gevolgen van internationale gevechtsacties... voor de Nederlandse militairen die in Turkije zijn gestationeerd met Patriot-raketten. Dan is er nog één vraag te gaan. Daarin gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws... waar je vier aanwijzingen voor krijgt. Als je er minder nodig hebt, levert het meer punten natuurlijk op. Het is een onderwerp, dus dat wil zeggen dat het gaat om één term waar ja. we naar zoeken. Zodra je het denkt te weten, kun je de boel stopzetten. Vier. Mijn mascotte is listig en sluw. Drie. Overmorgen word ik honderd. Stop. Ga je gang. Wat moet je nu zeggen? Vredespaleis. Nee, dat was gisteren de honderdste verjaardag. PSV. Is het oh, ja. in dit geval uh, aankomende zaterdag... dan uh, is het 100-jarig bestaan dat het gevierd wordt in ieder geval... Ja, uh, rond de klopt. wedstrijd PSV tegen Cambuur. En de eerste, mijn mascotte, was listig en sluw. mascotte is Foxy. En dat is een vos van ja, okay. uh, PSV. Ja. Kijk, en natuurlijk allemaal naar aanleiding van uh, de wedstrijd gisteren... tegen uh, Instans Siro. met 3-0 verloren ze die van uh, AC Milan. Ja. Daarmee staat jouw factor op 4. heb je wel heel veel vragen nodig in de tweede ronde om bovenaan te komen. Maar goed...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 Ja, het heeft allemaal te maken met het uitzenden van beelden van die misdrijven. Is dat nou een goede manier om zaken snel op te lossen? Of weegt het belang van de privacy van daders uiteindelijk zwaarder? En is het dus terecht dat de rechter lagere vonnissen heeft uitgedeeld? U kunt reageren op die stelling. SMS eens of oneens naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis. 0800-1101 is het nummer. Via de site www.stand.nl kunt u stemmen. En natuurlijk twitteren met hashtag standpunt. We gaan de tweede ronde spelen met Peter de Zwarte. 90 seconden stel ik jouw vragen. Geef het antwoord pas als de vraag is uitgesteld. En als je het niet weet zeg je pas. En dan geef ik het goede antwoord. En gaan ja. we snel door. Is goed. Beginnen? Ja. Succes. De nationale nieuwsgis. Het kabinet trekt het recht voor ouderen op een wekelijkse wasbeurt... en een schone in. Van wie kwam dat voorstel? Van Wilders. Staatssecretaris Martin van Rijn. De Duitse pilotenvereniging waarschuwt voor welk vliegveld... vanwege het risico op ongelukken... Pas. Wezen is dat. Premier Rutte heeft gisteren met welke ambtsgenoot gesproken over de gifgasaanval in Syrië? Obama. Dat was Cameron. Een piloot van welke, heeft welke luchtvaartmaatschappij aangeklaagd vanwege slecht werknemerschap? Is goed. Het legendarische speech van wie werd gisteren in Washington herdacht? Martin Luther King. Is goed. Wie blijft aan als voorzitter van de Schaatsbond? Doe club Is goed. Bioscopen verwachten de komende dagen hoorde meisjes aan de gassa vanwege het uitkomen van een film over welke band? One Direction is goed. Naar verluid ontvangt Ajax 10 miljoen van welke club voor Christian Eriksen? Tottenham Hotspur. Is goed. In welke stad worden de parkeertarieven gehalveerd? Amsterdam. hard Geleen. Welke thuiszorgorganisatie heeft bekendgemaakt... dat ondanks een grote manifestatie het voorgenomen ontslag wordt doorgezet? Pas. Sensire. Bondskanselier Merkel beschuldigt wie ervan dat hij Griekenland... in 2001 te snel in de eurozone heeft gevoerd? Dat was de partij SPD. Hoe heet hij? Schreuder is het. Welke partij wil dat Amsterdamse raadsleden... de komende vier jaar een stuk minder gaan verdienen? Weet ik, pas. De SP, de dochters van Ben Kramer. En welke andere bekende Nederlanden doen dit jaar mee aan The Voice of Holland? Pas. Ernst Daniel Smit, welk land heeft ongeveer duizend geavanceerde centrifuges... voor de verrijking van uranium geïnstalleerd? Iran. Is goed, wetenschappers in benen hebben nu voor het eerst uit stamcellen wat gekweekt? Een brein. Een brein, ja. Gekke gedachte, een mini-brein inderdaad. Um, zeven vragen. Waren uiteindelijk goed. Dat vermenigvuldigen wij met een factor van vier. En daarmee kom je op een score van 28. Lang niet genoeg om weekwinnaar te worden. Nee. Maar wel leuk dat je hebt meegedaan in ieder geval. En je krijgt twee uh, kaarten voor de beeld- en geluid experience en allerlei leuke lunch gadgets. Dankjewel graag, Peter. En een goede gedaan. reis terug in ieder geval. Dankjewel. Tot zover het eerste deel van lunch. We zijn er zo meteen weer om uh, kwart over één. Nu eerst het internationaal. Tot zo. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Dit verhaal gaat over clusterbommen en landmijnen Daar betaalt u aan mee via uw pensioenfonds Jos van Dongen, maker van spraakmakende zemblas als het clusterbomgevoel de bouwfraude en ook over Ayaan Hirsi Ali. Maar wat is er waar van haar verleden? Van oorlogen, vluchten en uitgehuwelijkt worden. Een gesprek met een rasonderzoeksjournalist die moeilijke thema's als pensioenen en hypotheken niet schuwt. U wist niet dat u daaraan mee betaalde? Het is ook de bedoeling dat u dat niet weet. Jos van Dongen in Luizen in de Pels. Een serie gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. Radio 1. Argos, zaterdag, kwart over twaalf. Het nieuws van alle kanten.